De twee verdachten hebben de Nederlandse nationaliteit... maar wonen in Paramaribo. De politie heeft in Goorlen een verdachte neergeschoten... na een achtervolging in het grensgebied met België. Hoe de verdachte eraan toe is, is niet duidelijk. Agenten achtervolgden een verdacht voertuig vanuit Tilburg. Een tweede verdachte is nog voortvluchtig. Met onder meer een helikopter wordt naar hem gezocht.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 Het havenbedrijf Rotterdam wil iets doen aan de uitstoot van CO2... en andere uitlaatsgassen door schepen in de haven. Daarom komt er 5 miljoen euro beschikbaar voor klimaatvriendelijke zeevaart. Schone binnenvaartschepen hoeven in Rotterdam geen havengeld meer te betalen.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 Het carnet van den Brink. Ja, net hoorde je onze debutant Koen van den Braber. En het is nu mij. Mijn beurt. Ja, een nieuwe stem in de nacht. Dat klopt. Mijn naam is uh, Carne van Brink. Het kan zijn dat je dit uur gaat denken... wat is die jongen toch heel snel emotioneel. Maar dat heeft te maken met dat ik de hele dag al met tissues... en met pilletjes en met uh, neusspray loop. Ik, ik, ik heb het gewoon met de pollen. Ja, dat heb je met dit, uh, lekkere, en met dit soort lekkere dagen. Dan begin je al heel snel te snotteren en te snuiten. Maar laten we naast mijn snotterige neus elkaar beter leren kennen als doelstelling houden vannacht. Ik heb een hoop duistere zaken die we moeten bespreken. Zoals wie heeft zich deze week in de sport misdragen? Of is, dit echt, of is die echte grens overgaan? Dat hoor je straks in de valspeler van de week. En denk je aan wat het daglicht niet verdragen kan... dan kan je natuurlijk ook denken aan criminaliteit. Straks hoor je over de bende die zich massaal met illegaal gokken bezighoudt. Tot slot ben ik ook nog op zoek naar mensen die met partydrugs veel doen of liefhebbers zijn. Dit komt omdat de korpschef van de Nationale Politie, Erik Akerboom... maandag heeft gezet dat uh, mensen die zich nu en dan eens... een pilletje slikken, een hele criminele wereld in stand houden. En daarom is de vraag die we anders nooit zouden stellen... wat slik of snuif jij wel eens in een weekendje? Wat is jouw ervaring? Laat het mij weten. Bel naar de studio op 0800 1121, nogmaals 0800 1121, of stuur een appje naar de Radio 1-app. Straks gaan we het hebben over de kraakpanden, ja, de problematiek in Amsterdam. Maar eerst gaan we even genieten van Supertramp. Kijk even naar buiten hier in Hilversum. Maar ik, ik denk dat het niet helemaal klopt. Supertrap in it's raining again. Maar hier is het gewoon uh, kakeltje droog. Dus misschien heb jij een andere ervaring... met het weer vanavond, vannacht. Laat het ons vooral weten via de Radio 1 app. Nou, Heel veel mensen doen dat al. Natuurlijk uh, naar aanleiding van de vraag... die nou nooit gesteld zou kunnen worden in het daglicht. Maar wij stellen hem wel gewoon in ja. het nachtlicht. Om zomaar te zeggen, uh, wat was de vraag ook alweer? Ja, uh, ja, wat slik of snuif jij wel eens in een weekendje? En wij hebben aan de lijn Jack. En Jack was ooit een drugshandelaar. Ja. Maar moest stoppen ja. vanwege zijn dochter. Nou, je bent al superscherp voor de nacht. Goedenavond. Ja. Uh, nacht, Jack. Ik ja, moet ervan avond. wennen. Ja, nou. Vertel, ja, jij ja, was dat... ooit drugshandelaar? Ja, ja goed. Ja, zoals van vele uit mijn generatie. Ja. Maar dat was uh, eigenlijk. Uh, ja, ja goed. Dat, dat, dat, uh, uh, uh, dat, dat kwam vanzelf, ja. Omdat. Uh, in die tijd was dat natuurlijk zo dat drugs niet zo makkelijk verhanden waren als nu. En dan weet je, al gauw natuurlijk kwam je in het circuitje. Nou ja, goed, gezien mijn leeftijd is dat natuurlijk ook wel verklaarbaar. Nou, daar ben ik wel benieuwd naar. Want je zegt, er zijn meerdere mensen in die circuit van die leeftijd. Hoe zag dat circuit eruit aan? Nou ja, goed, dat was een. Dat uh, was een opportunity. Hè? Dus, dus, uh, ja, het, het, het diende zich aan. Hè? Mensen wouden graag natuurlijk een broodje roken. En uh, ja, en uh, die kent die. En uh, ja, dan ga je op een gegeven moment uh, wat verkopen. En uh, van het een kant het ander. En, uh, ja, goed. Zo is het eigenlijk allemaal ontstaan. Ja. Maar dan praat ik over de, ja, ja, zeg maar de uh, uh, jaren 60, eind jaren 60. Uh, uh, dus het was niet zo dat uh, er een, een, een, zeg maar, een drugscriminaliteit uh, bestond. Het was meer een... Uh, ja, ja de, de, de ene hand uh, was de andere. Hè? De, de, je voorziet in hun behoefte. Ja. Ja. Maar hoe kwam je aan die, uh, kwam... aan die handel dan? Oh, die stuk, nee, nee, nee, om zo maar te zeggen? Ja. Nou ja, maar luister, dan kom ik gelijk op het, op het punt. Het, je, je, je, uh, je voorziet in hun behoefte. Ja? Mensen willen graag een ook uh, uh, ja Net zoals mensen ook graag een biertje willen drinken. Kijk, uh, uh, dat is niet zo dat er een... een, een uh, er ontstond geen uh, uh, uh, drugsmafia. Ja, uh, uh, dat, dat is eigenlijk uh, um, uh, gegroeid ja, vanuit een behoefte. Ja. Daar begint het mee. Mensen gebruiken drugs niet om, uh, niet om een, een, een criminele organisatie uh, te beginnen. Mensen gebruiken drugs. Mensen drinken een biertje. Mensen drinken een neventje. Mensen gaan naar de kroeg. Mensen gaan naar de hoeren. Ja, ja. Waarom? Omdat er een behoefte bestaat. Ja, maar als jij het beschrijft, het was geen maffia-bende dan op het begin. Misschien later ah, ja, ja, ja, ja. wel. Maar ik ben al benieuwd, hè, want als ik erover nadenk... dan denk ik gelijk aan niet echt hele frisse figuren... die geen frisse praktijk uit delen, uitoefenen. Maar dat is dus niet zo in die tijd. Ach, nee, natuurlijk niet. Nee, is het, niet. Ja. het is gewoon een menselijke behoefte. Mensen hebben behoefte aan... Uh, uh, uh, uh, uh, mensen gaan naar, naar een café... Ja. Uh, om uh, een Duitse uh, uh, werkelijkheid een beetje te ontsnappen. Ja. Waar, waarom bestaan de koeren? Waarom bestaan de prostituees? waarom bestaat er uh, iets wat, wat, uh, um, uh, wat mensen behoeften uh, Ja, mm -hmm. Dat is al van, van, van dat, dat, dat gaat al uh, terug tot, tot het bestaan van de mensheid. Ja? Dus ja, goed, dat weet iedereen. Ja? Ja, vraagje van ja. mij. Ontsnapt jij ook wel uit, eens een keer uit die werkelijkheid? Ja, niet. Ja. Maar dat doe je ook op het moment dat je een, uh, dat je een uh, film kijkt en, en je waantje uh, James Bond. Ja. Uh -huh. Of. of, of uh, je, je. Tuurlijk ontzetten mensen aan hun werkelijkheid. Ja, ja. maar ik, ik, ik vraag Dan, het omdat. Het is een menselijke behoefte. Ja, ja. tuurlijk. Maar mensen. ik vraag het omdat ja. jouw dochter vond dat je moest stoppen. Ja. Waarom? Nou, dat had, had te maken, omdat uh, ja, ik wel uh, uh, gesignaleerd heb dat er een zekere verharding plaatsvond in het uh, uh, uh, terugcircuit. Ja. Dus uh -huh. in die zin ben ik het wel eens met... Uh, uh, <coughs> ...dat, dat uh, de, de verharding heeft uh, plaatsgevonden op het moment dat er heel veel geld mee te verdienen was. Ja. En ja, waar geld in het spel is... Daar, uh, ja, dat, dat, dat trekt uh, criminaliteit aan. Ja. Ja, maar dat levert toch en, een hoop ellende op, of niet? Maar, Neem maar een het punt. Ja? want Om uh, um, eventjes uh, meneer uh, uh, uh, uh, Erik Akkerboom uh, uh, <tieft> te citeren. Ja. Het is niet zo dat de dagelijkse uh, uh, gebruiker of de weekendgebruiker ja, het criminele circuit uh, steunt. Nee, het is de overheid, justitie en de regelgeving. Die houdt het criminele circuit in stand. Ja? Want ja, op het moment dat je dat gaat criminaliseren... Ja, en op het moment dat je erop gaat jagen... en dat je mensen gaat arresteren... en dat je uh, mensen dwingt in, in, in, in een crimineel circuit uh, te opereren... dan creëer je ook een crimineel milieu. Ja, dus als ja. ik jou zo hoor, dan zeg jij gewoon... jongens, laten we het volledig legaliseren. Nou... Ja, met, met, met een zeker voorbeeld. Ja. En wat is dan een voorbeeld? Nou ja, omdat je, je kunt natuurlijk... Uh, uh, ja, hetzelfde geld voor uh, medicijnen. Hetzelfde geld voor, uh, ook voor, voor alcohol. Je kunt ook niet aan, aan jonge kinderen... drie klesje je neef, uh, uh, verkopen... en, en ze zich eigen dood laten uh, zuipen. Ja. Dus er zijn wel... Je, je zult dat wel op een of andere manier moeten reguleren. Maar het is een illusie om te denken... dat je... Uh, door do, do, do, wetgeving of door een of andere uh, uh, minister of staatssecretaris of politiek, die kan zeggen van nou, weet je wat ja, we gaan het nou verbieden om drugs te gebruiken, dat is natuurlijk fout, ja net zoals de katholieke kerk uh, uh, vroeger zei van, uh, ja, je mag niet voor het huwelijk uh, seks hebben ja? en je mag je niet aan je pilletje trekken ja, ja. Nou, ik vind het vooral mooi om jouw mening erover te horen. Wij zitten natuurlijk met een drugschema. Dus ik wil je bedanken even voor nu dat je ons te woord kon staan... en dat jij jouw visie over wat Slik of Snuifje... of in deze hele situatie over de heer Akkerboom kon vertellen. Ik ga je bedanken, Jack. Fijne nacht nog, in ieder geval. Hey dat het daglicht niet verdragen kan. Wil je nou ook reageren op de vraag... wat slik of snuif jij wel eens in een weekendje? Of wil je over de hele situatie van de korpschef uh, reageren? Dan kan dan. Bel dan via 0800-1121 naar onze studio uh, 0800-1121. 1121 of via de Radio 1 app. We gaan nu naar iets heel anders. Kraken hoort bij Amsterdam als molens bij Nederland. Maar de woningsnood is daar kennelijk zo groot dat laatst zelfs panden gekraakt zijn, die gewoon verhuurd waren en die klaar werden gemaakt voor de nieuwe huurders. Althans, dat zegt de woningcorporaties AMERE, die nu met gekraakte panden zit. Kan kraken nog door de beugel? Dat is de vraag nu. Of beter, kan het drachtlicht nog wel verdragen. berk Un is al twaalf jaar... een van de bewoners van het gekraakte ADM-werf. Ook in Amsterdam. En ik, uh, Hij is aan de lijn. nacht. Hoi, nacht. Ja, het klinkt daar gezellig. Daar gaan we het ja, straks hallo. over hebben. Uh, jou, jij hoort me ja, als het goed is. Ja. Ik hoor jou, ja. Helemaal fijn. Hey, even hoor voor, mij, ik hoor jou heel goed. Even voor de duidelijkheid. Er okay. zijn natuurlijk heel veel mensen die zich niet... in de buurt van Amsterdam bevinden... Wat is dat ook alweer, het ADM-werf? Uh, het uh, het ADM-werf, ja, het terrein. Dat is uh, ja, een gekraakt terrein... in, in, uh, buiten, ja, in de Westpoort, Westhavens van Amsterdam. En uh, dat is een soort van vrijplaats... wat al twintig jaar uh, uh, aan het groeien is, aan het ontstaan is. Uh, er, er, tussen de niche van, uh, van de vastgoedspeculatie. De ...van de zogenaamde eigenaren en, uh, en, en, en dat zij er niks mee hebben gedaan. En wij, uh, wij hebben er een beetje een, een soort van ons ja, paradijsje voor gebouwd... ...in ja. de laatste twintig jaar. Ja, want dat dus dat is, is, uh, ja. het is twintig jaar geleden gekraakt. Um, waarom is het daar eigenlijk gekraakt? En, uh, uh, ja, uh, bijna 21 jaar. En uh, in, ja, in eerste instantie is het... Uh, Waarom het gekraakt was, nou ja, omdat het uh, omdat het te verkrotten, omdat het aan het verkrotten was. Dus, uh, het was een uh, terrein wat uh, waar de eigenaren, of de genaamde eigenaren toen de tijd niks mee deden. En uh, er werden een hoop panden in Amsterdam ontruimd. En uh, nou ja, dit was een optie voor een hoop van, uh, van die uh, vrije geesten en kunstenaars die uh, de stad uitgejaagd werden. En uh, nou ja, dat was dit. dit dit was een optie voor hun. En uh, nou ja, nu lijkt het bijna alsof we de, de laatste vrijplaats zijn in Amsterdam. Terwijl het eigenlijk in eerste instantie uh, Amsterdam heel bekend is voor nou, die vrijheid. En, uh, ja, dat wou ik net zeggen. Het klinkt als, een beetje voor mij klinkt het als jullie de plek mooier wouden maken eigenlijk. Ja, ja nou ja. Uh, als je rondviet in de, in de Westpoort of in de Westhavens van Amsterdam... dan uh, Zie je vooral heel veel industrie en uh, olietankers en uh, ja, uh, grote bergen van uh, kolen. En, uh, en dan kom je op het ADM-terrein en dan is het een soort van, uh, nou ja, de, het is een, een bos. In de laatste twintig jaar hebben we de bomen gewoon laten groeien. Uh, mensen die zijn er hier ingetrokken getrokken en die hebben eigen huisjes gebouwd. Kinderen zijn hier geboren, um, uh, er is een um, collectieve tuin ontstaan... Uh, Noem maar op, het is uh, ja, mooie mijn mooie hier. Uh, ja. Ja, het is uh, vooral heel mooi geworden, ja. ja. En jij bent daar dus nu twaalf jaar eigenlijk ja, uh, bewoner van, als ik het zo mag zeggen. Uh, wat is de eerste keer eigenlijk dat je ging kraken? Was dat het ADM-werf? Uh, nou, voor mij, uh, voor mij was het uh, niet het ADM. Uh, ja, mij was, uh, ik kwam eigenlijk uh, vanuit uh, het Afrika-pakhuis. Het uh, een tijd geleden... Eigenlijk uh, pakhuizen zwijgen, wat oh. nu uh, in uh, Amsterdam is uh, ontwikkeld tot een soort van uh, culturele plek. Uh, nou ja, met een groep enthousiastelingen hebben we daar, uh, dat waren ook twee uh, soort van uh, handelsgebouwen, ou, uh, oude pakhuizen. Daar waren we ingetrokken en uh, daar hebben we eigenlijk een beetje hetzelfde gedaan als wat er hier op de ADN is gebeurd. Ja. Hoe voelde en dat toen eigenlijk? Nou ja, ja. vooral uh, een, een, een verademing. Want, uh, natuurlijk, uh, je, je, je eigen een beetje ruimte toe met, je, met jezelf met je groep. En daar, uh, daar ga, je wat, ga je leuke dingen mee doen. En uh, omdat, je, omdat je de tijd en de ruimte hebt, kan je dingen doen die je uh, in het normale leven eigenlijk dat, dat niet... Toe, dat, dat, dat wordt niet toegestaan eigenlijk. Je moet, je moet werken, je moet uh, meedoen, je moet in, een hele, in, in, in de hele slinger van, uh, van de maatschappij moet je, word je alle kanten op geslingerd, maar eigenlijk bij het kaken kan je eindelijk zeggen van ik wil dit en wij gaan dit doen. Uh, ja, de, de, het geeft je in ieder geval heel veel mogelijkheden. Ja, maar ja, natuurlijk dus, ja. met mogelijkheden krijg je natuurlijk ook weer mensen... die er iets ja. van vinden. Iedereen heeft natuurlijk een mening in Nederland. Hoe waren de reacties toen je daar begon? Nou ja, in, in het geval van uh, van Zwijger. Uh, het feit dat het uh, bezet is door uh, deze enthousiaste groep... Uh, heeft het toegeleid dat er een, uh, een meer socialere... Dus ja, ja, ja. Dat, en, uh, en, dat vind ik heel mooi. Dat vind ik heel dus, mooi. Maar ik ben uh, ja. benieuwd naar bijvoorbeeld je, je familie, je vrienden... Je, je, ik weet niet, een vriendin of vriend. Uh. Wat vonden die ervan op dat moment? Uh, uh, nou ja, ik denk dat, uh, dat iedereen wel... Uh, tenminste, als je vrienden en familie hebt die echt van je houden... die staan gewoon achter je. En uh, die leven met je mee. En uh, in mijn geval uh, was het zo... Mm -hmm. Dus uh, ja, nou ja, en, uh, ja, dat is eigenlijk het antwoord. Nee. Ja. Zijn er nog ongeschreven regels eigenlijk waar wij niet van af weten in het kraken? Uh, nou ja, het is, uh, er zijn vooral geen regels eigenlijk. Uh, oh, nou, overzichtelijk? In, in, in, in, ja. ja, kijk, uh, het, het kraken zelf is, uh, is eigenlijk alleen een medium om. Uh, Iets duidelijk te maken om een uh, actie uit te voeren, om uh, ruimte toe uh, te eigenen die je denkt waar, waar je, waarvan je denkt dat niet uh, mee verantwoordelijk mee om wordt gegaan, mm -hmm. en, om uh, naar ergens te gaan wonen. Dus het het, het, is, het is heel breed. Mm -hmm. um, wat wel... Eén ding is met de is dat het... Nu hoor ik mezelf op de radio. Dat is een beetje... is een beetje verwacht. Wacht even. je nou gaan van mij? Nee, maar weet je waar ik naar benieuwd ben? Want ja, het klinkt een beetje als advocaat van de duivelvraag. Maar zie je ooit nog een gewoon koophuis zitten? Nou ja, een gewoon koophuis. Dat is... Het wordt in mij... Het wordt sowieso moeilijk voor mij. Omdat ik... Nou ja, ik woon nu al... Heel lang buiten en op, uh, op deze manier. Maar uh, nou ja, ik ben net... Uh, ik heb net een familie. Ik ben net bezig met een familie te maken. Ik heb net een kind gekregen. Uh, Gefeliciteerd. Ik zou niks, niks liever willen dan uh, op deze manier door... Uh, op zo'n op zo manier te, te wonen met mijn, met mijn kind, met mijn familie. En uh, ja... Uh, ik denk eigenlijk dat, het, dat uh, de gemeente en... Heel veel mensen, ook heel veel voorbeelden uit dit soort plekken kunnen krijgen. Het is niet voor iedereen. Uh, het heeft te maken. Het leven is. Hier op zo'n terrein is gewoon. vooral alles zelf doen. Mm -hmm. Dus uh, zelf. Uh, uh, we wonen allemaal met houtkachels en. Uh, nou ja, eigen huisjes bouwen en uh, alles een beetje zelf organiseren. Uh, geen cv en. Uh, dus dat soort mentaliteit, dat, uh, dat, dat spreekt mij wel aan. En dat uh, ik vind ja. dat het wel. Uh, ja. Ik kan wel, je kan altijd wel ergens wonen als het nodig is, maar uh, ja ik denk dat dit een unieke manier is van leven. En dat, dat uh, ik wil dat graag delen met iedereen. En, uh, Precies ik vind dat, dat, ja. En dat is ook wat we hier doen. We, we, we, het is ook een, een publieke plek. Dus mensen mm -hmm. kunnen langskomen, mensen kunnen. Uh, projecten starten. Er zijn allemaal open dagen en concerten en dingen. Dus het is dus, dus niet alsof wij hier zitten en dit allemaal voor onszelf willen hebben. Nee, en, en dat dus, dus, heb je heel goed uitgelegd. En het mooie is dat je in ieder geval even voor ons wakker bent gebleven. Of er is een festival gaande. Ga er gelijk even van genieten. Van het feestje. Nou ja, ik, ik, ik ga het is je... niet echt een festival. Het is gewoon een concertje hoor. Oh. En, uh, daar hebben we wel veel van. Even on the side. De, de Doe pin. je goed man. Ja. Hey, ik ga je danken voor vannacht. En uh, ik, uh, we, we, we gaan het zien hoe het gaat ontwikkelen. En heel veel succes met je, met je pasgeboren kindje en met je familie. Komt goed allemaal denk ja. ik. Dankjewel, hè? Uh, ja, sowieso, sowieso. Berk Um en een hele mooie kraker, kan je zeggen. Dit is Chef Special en Nico Are you really feeling better? Cause I'm still on you. Did he give you all the answers?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 But I'd rather be with you than be free. And I'm just trying to dream, 'cause I don't wanna fail. Till I wake up and find you, and I know this is real. Are you bored? Let me sleep Cause your love is like a drug to me van deze plaat van Chef Special Nicotine. Ik denk gelijk aan mijn jeugd eigenlijk. Dat ik binnenkom en dat ik mijn ouders niet zag... door de rookvolk van nicotine die eigenlijk er rond hing. En ik kan wel zeggen, ja, ze zijn gestopt met roken. Dus eh, ja, Chef Special, bedankt in naar erin zien. We gaan straks een spelletje spelen. En uh, voor de spelletjesliefhebbers even opgelet. Naast dat je kunt reageren op de vraag... Uh, die wij eigenlijk nooit in het daglicht stellen... Ja, gaan we ook kijken naar een duister spel? Ofwel het wekelijkse Black Stories momentje. Ik geef, uh, de a Ik geef de afloop van een verhaal mee, een duister verhaal. En jij moet de oorzaak, ja, jij moet die gaan raden. Ik geef daar gewoon kans op. Je kan met ja en nee vragen, kan je mij bestoken. En uiteindelijk, ja kom jij wel met een hele mooie tijd en bovenaan onze ranglijst. Dus wil je daar mee doen aan onze Black Story, een uh, duister verhaal raden... dan moet je even bellen naar 0800-1121. 0800-1121. En dan kom je bij ons in de studio terecht. Wat het daglicht niet verdragen kan. Met Carné van den Brink. Ja, zeg je wat het daglicht niet verdragen kan? Dan zeg je natuurlijk criminaliteit. Rechtbankverslaggever Paul Verspeek van Rtv 2 Rijmond volgt uh, elke week voor ons een rechtszaak. En die uh, kiest iets speciaal voor ons die een beetje ja, het duistere naar boven haalt. Uh, we gaan er weer eentje uitkiezen. En ik zeg een uh, goedenavond, Paul. Het gaat over illegaal gokken. En dan wel op uh, voetbalwedstrijden. En dat uh, speelde zich af. Ja, voornamelijk in Rotterdam Zuid, maar ook wel andere plaatsen. Uh, waar uh, ja, je dus op laptopjes ingegaan kon gokken. En uh, dat is bij wet nog steeds verboden. Ja, ja, je hoort er veel over inderdaad. Maar hoe gaat deze zaak dan in, in zijn werk? Hoe zit die in elkaar? Uh, het is zo dat uh, ja, justitie gaat uit van een, een bende van, van, uh, van vijf mensen... die dat allemaal regelden. En hoe werkte dat dan? Nou, dan kon je naar koffiehuizen, buurthuizen, kleine cafés, kroegjes. Daar stond een laptop en op die laptop kon je dan online gokken op allerlei voetbalwedstrijden in binnen- en, uh, en buitenland. Um, de inleg, nou ja, afhankelijk van of je wint of uh, verliest, dan kreeg je dan of uh, je was uh, heel veel geld uh, kwijt. En uh, nou ja, die, die bende, bestaande uit vijf personen, dat was ook echt een soort taakverdeling. Iedereen had wel zo'n taakje daarin. De een leverde de illegale software voor de laptopjes, dus die ging al die koffiehuizen af om, uh, om de laptopjes uh, te installeren. Dat was nog een klusjesman, dat was een vrouw die de administratie deed... een de man uh, die het geld ophaalde. Ja, en dan wat een beetje als het brein wordt gezien... degene die dit allemaal bedacht heeft en uh, de rest aanstuurde. Uh, zo, zo werkt het ongeveer. Ja, maar uh, we hebben het dus over de bedachten, over hun rol. Uh, maar over ja. wie spreken we dan? Is het echt een familie die hier al langer in, mee bezig is? Nou, je moet het niet als een familie uh, zien... Het zijn in ieder geval geen bloedverwanten van elkaar. Het zijn wel bekenden van elkaar. En het speelt zich wel grotendeels af in het Turkse milieu. Uh, ook in Turkse koffiehuizen, waar dus die, die gokjes uh, gedaan uh, konden worden. Uh, de hoofdverdachten, Farisee. Uh, die was niet bij de zitting aanwezig. Dat was natuurlijk jammer, want we willen natuurlijk altijd zijn verhaal vooral uh, horen. Uh, maar die was er niet, want die was in Turkije omdat hij een pijnlijke voet had. Ja, of dat nou waar is of niet, dat weten we natuurlijk niet. Maar daardoor kon hij geen uh, verklaring in de zaal afleggen. De anderen wel. En die zeggen allemaal van ja, we hadden eigenlijk geen idee dat het om uh, illegaal gokken ging. We hebben gewoon ja, de opdracht uh, uitgevoerd van uh, leg een kabeltje aan, haal wat geld op dat het nou echt met deze business te maken had, daar hadden wij geen idee van. Maar ja, dat is wat zij zeggen. Ja, dat is wat zij zeggen. Maar dan heb je natuurlijk de andere kant van het verhaal... en ook wat er geëist is. Uh, wat ja. is er geëist uh, tegen deze bende? Dat is, ja, uh, varieert van zelfstraffen tot taakstraffen... afhankelijk van hun rol binnen de, de bende. Hè. Zo ziet justitie dat. Dat dus tegen de overdachte dan 16 maanden geëist. En ja, bijvoorbeeld de vrouw die de administratie deed... daar is dan een geringe taakstraf tegen geëist... omdat zij niet een vreselijke uh, grote rol had. Um, de zelfstraffen, taakstraffen... die geven dan niet de indruk dat je hier met een enorm zware zaak te maken hebt. En je kan er ook naar zo naar kijken, hè, van, och ja... Je waagt eens een gokje in een buurthuis. Wat is het probleem? Nou, justitie heeft dit heel nadrukkelijk ook als zaak op de kaart willen zetten. Waarom? Omdat ze zeggen daarachter, achter dat ene gokje van die ene persoon in dat buurthuis... gaat wel deze bende schuil, maar gaat ook een hele criminele wereld schuil... die enorme gevolgen heeft. Uh, dit is zeer verslavingsgevoelig. Mensen komen gokken, komen uit arme wijken, met name Rotterdam-Zuid... denken, nou, misschien kan ik nog mijn schulden afbetalen... door hier een gokje te wagen en komen nog dieper in de schulden. Dus justitie kwam met verhalen tijdens de zitting over uh, ontwrichte gezinnen waar zoonlief of vaderlief uh, uh, gegokt had, verloren had... en daardoor dat hele gezin eigenlijk meesleurt dieper de schulden in. En justitie zegt, dit is echt een miljoenenbusiness. Alleen die Fari C., he, die overdachte, het vermeende brein... Daar, daar wordt niet alleen een zelfstraf van geëist... maar ook nog een eh, boete van 3,2 miljoen euro. Eigenlijk is het geen boete, maar dat is wat ze dus terugverlangen van... omdat hij dat verdiend zou hebben met al dit gokwerk. Het is echt een miljoenenbusiness. Het is echt heel groot als je het allemaal bij elkaar optelt... in die tientallen cafés en buurthuizen waar zich dit heeft afgespeeld. En het heeft ook enorme gevolgen... juist aan de onderkant van de samenleving... waar dit soort gokjes worden gedaan. Ja, maar het, het vreemde aan dit verhaal is wel... dat de advocaten die vinden alle ophef overdreven. Online ja. gokken wordt misschien legaal... en dan is het geen misdrijf meer. Maar nee. hoe reageerde de rechter en het OM dan op dit argument? Ja, de rechter weten we nog niet. Hè. Dat krijgen we later... Uh mocht het te horen uh, wat de rechter daarvan vindt. Kijk, die uh, advocaten zeggen... Uh, de Tweede Kamer heeft al een, een wetswijziging aangenomen... waardoor online gokken uh, legaal wordt. De Eerste Kamer, nou, die moet er nog mee komen. Dat is een bekend verhaal. Hè? Dat, dat duurt dan allemaal wat lang. Dat had in 2017 al geregeld moeten worden. Dan hadden we nu misschien geen zaak gehad. Dat is allemaal wat vertraagd. Dus dat, Misschien wordt per 1 januari 2019 online gokken... Uh, Wordt legaal, ja, dan is het geen misdrijf meer, dan is het ook niet meer strafbaar. Maar ja, zegt justitie, zo lang is het uh, nog niet, zover is het nog niet. Het is op dit moment gewoon verboden, verboden waar, verboden uh, om illegaal te gokken. Ja. Uh, dus dan is het ook gerechtvaardig om, om straffen te eisen. Maar ja, je kan je voorstellen, die advocaten zeggen, joh, wat een opgeblazen gedoe. Want uh, als we even wachten, is het allemaal legaal en dan heeft niemand er meer over. Mm -hmm. Komende dag is de, de uitspraak. Wat verwacht jij met al die jaren van ervaring nou van vandaag? <laughs> ik ga niet, zelf, niet graag op de stoel van de rechter zitten. Kijk, waar het hierop aankomt is dat de uh, uh, rechter moet geloven... dat al die verdachten zeggen... joh, we wisten helemaal niet dat het om uh, illegaal gokken ging. Nou ja, kijk, iemand die software uh, aanbrengt in tientallen cafés... die weet natuurlijk dondersgoed waar nu het bezig is. Ik kan me niet voorstellen dat de rechter die persoon gelooft. Die hoofdverdachte Farisee, die zegt... ja, ik wist het wel, maar ik deed het weer in opdracht van... Uh, Duitse Turken die dit allemaal bedacht hebben. Dus ik heb ook maar de opdrachten van anderen uitgevoerd. Nou ja, als ik het moet inschatten... denk ik dat de rechter er wel verantwoordelijk zal stellen... voor iets wat verboden is. Dus dat daar ook wel straffen uit zullen voortvloeien. Ja. Heel interessant. En het gekke is ook dat het op dit moment... in deze uitzending heel actueel is, niet los van de zaak. Uh, wij hebben het, deze nacht hebben we het over de uitspraak van politie-korpschef Akkerboom. Uh, die zegt dat party drugs gebruiken zich ook schuldig maken... de mensen die dit gebruiken, uh, aan het stand houden van zware criminaliteit. criminaliteit. Uh, hoe, hoe sta jij daarin als volger van de criminele wereld? Nou, ik denk dat, uh, dat de heeft daar wel een, een, een punt heeft. Uh, kijk, bij die hele drugswereld zie je een soort verschuiving. Twintig jaar geleden waren het heroïne, junks, die zag je op straat. Nou, dat is allemaal verdwenen. Ik kan dat uit het Rotterdamse nog heel goed herinneren... dat het een enorme overlast gaf met auto-inbraken. Dat is allemaal weg. Uh, van heroïne is naar cocaïne gegaan, van buiten naar binnen. Dus het is witte gebruik zou je kunnen zeggen. Hier een snuifje, daar een pilletje. En dat lijkt dan minder problemen te geven. In ieder geval merk je er op straat niks van. Maar elk snuifje en pilletje bij elkaar opgeteld is een enorme hoeveelheid. En dat resulteert weer in een enorme drugshandel. Nou, dan zie je de, de parallel een beetje met dat gokverhaal wat ik net gaf... Uh, individueel denk je, ach, ieder waagt wel eens een gokje. Uh, en dan zal je een keer een pilletje slikken. Maar opgeteld is het een hele grote zaak. Maar ook in beide gevallen geldt, zowel bij het gokken als bij de drugs. Ja, als je het legaliseert, heb je ook geen probleem meer. De criminaliteit zit natuurlijk niet alleen in het gebruik of in hey, het gokken of in het snuiven. Maar ook het feit dat het als verboden waar wordt gezien. Doe je nou net zoals bijvoorbeeld de alcohol, ...en je zegt, nou ja, je moet het matigen, maar het is niet uh, verboden. Wel, dan heb je ook niet gelijk een hele criminele organisatie daarachter die dan die drugs, dan wel dat illegale gokken mogelijk gaat maken. Dus ik zou zeggen, ja, uh, Akerboom heeft voor een deel gelijk. Eh, dat dat mm -hmm. mensen die gebruiken, moeten zich ervan bewust zijn... wat ze in stand houden. Aan de ja. andere kant, ja, het is aan hen en de politiek om te zeggen... maak het legaal en dan hou je de angel eruit. Angel eruit. Dankjewel, Paul. Speek, je, je hebt ons helemaal bijgepraat over alles wat er weer speelt. Onze rechtbankverslaggever van RTV, Rijnmond. Ik zeg, tot volgende week. Tot volgende week. Take it to the past now yeah. Je zegt dat... Uh, dit nummer uit 2008. Acht komt, ja, ongeveer elf jaar geleden al. Dat is uh, best wel tien jaar geleden, ik moet zeggen. Dat is al best wel bizar. En het, het gekke is dat ze over deze plaats zei, ik wilde something sexy. Het gaat over seksuele vrijheid, jong zijn en verlangens en al andere dingen. Hoe goed past dit bij deze nacht? Ik vind het wel. En iets wat ook goed bij deze nacht past, wat het daglicht niet verdragen kan... dat is natuurlijk een black story. En om even duidelijk te zijn, wat is nou een black story? Dat is een, een, een spel waar wij elke week spelen. En je hebt de afloop van het verhaal, heb je al? Alleen jij moet erachter komen wat er precies is gebeurd. Dat doe je simpel via ja en nee vragen naar mij te sturen. Um, en als het goed is, hebben wij iemand aan de lijn. Eriko uit Groningen, goedenacht. Uh, goedenacht even. Goedenacht. Hé, hey, uh, vertel heel even kort. Uh, wat doe jij voor de kost? Voor de kost ben ik een striptekenaar. Ik had net Suisse, de collega van jou aan de lijn. Mm -hmm. En die zei, het is wat dat vertelden ze me alvast. Oké. Okay. Ah, en ik teken strips en die zijn ook, ja, luguber vind ik wel een heel zwaar woord. Maar het is wel een beetje zwarte humor, zeg maar, o weet je wel. En verwerk je dat dan ook in de strips, of? Ja, juist in die strips. Ja, precies. Ja? Met, weet je wel, gewoon een beetje zwarte humor, gewoon. Je, je kan er wel om lachen, maar het is wel een beetje... Ik zal je één ding vertellen... Ik heb de laatste één over Rasputin gemaakt, weet je wel? Ja. ja. ja, ja, ja. Weet je wie Rasputin is? Ja, ja, ja, ja. Maar vertel, hoe zag het eruit? Nou ja, dat is die gozer die... die de, de, de tsaar wilde hem toch dood hebben? Maar hij wilde het tsaar worden, weet je wel? Mm -hmm. Maar het maar, maar, maar, maar, maar lukte die tsaar maar niet om... <laughs> en uiteindelijk, ik geloof wel een kilo uh, arsenicum of zo... en toen is het uiteindelijk gelukt om Rasputin uit de weg uh, te ruimen. En dat is een beetje gewoon... Uh, de stijl. Ja. Hoe ik denk, weet je wel. En, en is het toevallig ook nog, zijn er toevallig ook nog bekende strips die wij moeten kennen? Of ben je een beetje net begonnen? Ja, je, je kunt, je, als je op, op Google op Google, dan, dan, dan kun je het wel tegenkomen, ja. Oké, okay, en dan moeten we Google op? Ja, dat is moeilijk. Heb je pen en papier? Ja, uh, ik, ik schrijf even mee, Vertel. Ja. Nou, gewoon petje, dat is heel simpel, want dan ben ik, petje. Mm -hmm. Mm -hmm. En, en dan, en van Poekhousen. Poekhousen. Ja, Boekhouden. Mijn, mijn, uh... mijn hond heette uh, Von Boekhouden. V-O-N. <laughs> ja, ik, ik, ja? ja ik, ik heb hem opgeschreven en ik heb ook gelijk een leuk verhaal erbij voor deze nacht. Dank je wel in ieder geval. Hé, hey, wij, okay. wij gaan een spel spelen. Wij gaan de Black Story spelen. Ja, gaan we doen. Ben, ben je bekend met dit spel? Nou ja, ik luister naar de radio, ja. Ik, ik, wat dacht je dan? Dat ik per ongeluk over dit nummer struikelde zo? Nee, <laughs> nou, het kan ook, hè. Alles staat vrij. Ik leg het nog heel even uit. Uh -huh. Jij krijgt van mij straks uh, het afloop van het verhaal... en jij moet erachter komen wat er nou precies is gebeurd. Dat doe je simpel ja. door en? gewoon uh, gesloten vragen te stellen... dus ik kan alleen maar reageren met ja en nee. Je hebt daar ja, vijf precies. minuten de tijd voor. Dus even, dat is belangrijk. Okay. En we gaan voor nou, de eerste plek om, in, ja. op de ranglijst, hè? ja. Daar gaan we voor. Kom erop. We laten beginnen. En ja, hij luidt. In de bergen op een open plek lag een dode man. Een paar meter verderop lag een geweer. Ja, wat is hier precies gebeurd? In de bergen op een open plek lag een dode man. Een paar meter verderop lag een geweer. Stel me gewoon een vraag. Waar denk je aan? is hij gestruikeld? Um, nee. is hij uitgegleden? Nee. heeft hij een harteval gekregen? Nee, nee, nee, sorry. Sorry, hoe doe je sorry? Wat is sorry? Wat, wat <laughs> nou sorry? Hey, laten we het netjes houden, hè? Nee, hey, je bent... <laughs> ah, sorry. <laughs> Oké, okay, even overnieuw. Een open plek, zeg jij, dat bedoel je. Yes. Een open plek, een open plek. Een dode man en een ja, paar ja, ja. nooit Is hier getroffen door de bliksem? Domme vraag natuurlijk. Nee, maar... nee, denk aan het geweer. Ja. ja. Open plek. Mm -hmm. In de bergen. Ja. Wat is er allemaal? Ja, waar, waar denk je aan? een bergen? Uh, wat voor klimaat kan je er allemaal hebben, bijvoorbeeld? Ja, precies. Ja, vertel. Had hij het koud? Ja, ja. Hij had het koud. Hij had het koud. Dat is een hele goeie. Waarom zou hij dat geweer hebben gehad? Ja, om een... Uh... Ik neem maar niet om er door z'n in te schieten. Dan ga Je, je gaat niet de bergen in. Om, om de, daar zo. Lijkt mij hoor. Nee, dat ja. dat is niet echt logisch. Of zo. Nee, nee, in dit verhaal in ieder geval niet. Uh, ja, nee. hoe, hoe, hoe zou je om het leven gekomen zijn? Met het geweer natuurlijk. Maar en Dat is een goede. Gestruikeld over het eigen geweer? Nee. Nee, nee. Denk, denk bijvoorbeeld... Wat, wat doe je als je uh, geweer hebt en je gaat naar de bergen? Wat, wat doe je dan bijvoorbeeld? Wat kan je doen? Nou, ik neem aan dat je niet uh, op een uh, meeuw gaat schieten... want die vliegen daar niet rond. Nee, maar misschien kan je ergens anders op schieten? Een Nederland? Mm, nee. Een uh, berggeit? Uh, uh, uh, ja. Steenbok? P ja, <laughs> je, je, je zit heel oh, dicht wel? in de buurt. Je zit heel dicht in de buurt. Maar hij, hij, hij schiet dan, als ik het zo al een beetje mag invullen voor je... op een dier. Wat dat is, dat gaan we straks nog even ontcijferen. Maar ja, ja, wat, wat zou er dan gebeuren... Kunnen gebeuren. Ja, dat, dat je struikelt, dat hij op zijn bek gaat. Nee, Goh, en dus, uh... Hij schiet in een lawine. Kijk. Kijk. Oké. Okay. En uh, ze moeten. Dus hij knalde heel hard met het geweer en ja? door, door de knal van het geluid kwam er een lawine. En die hem levend begroef. Kijk, Eriko, we applauderen hier gewoon even voor jou in je. de studio. Ik heb hem gewoon. Hartstikke goed geraden. Ja, ja, wow. okay, en wil, dan, wil je nog weten wat voor dier het uiteindelijk was? Ja, het is een minor detail, maar toch wel leuk. Het was een... Uh, ja? Een lammergier. Nee, het was een haas. Het was Een haas? haas? Ja, Oké okay, dan. Ik, ik, uh, eens even kijken, Hoe, op, hoeveel tijd... Uh, hoeveel minuten hebben we nog over? Ik, ik denk dat we rond uh, drie minuten zaten qua, qua tijd. We, we zetten het sowieso in onze ranglijst. Dus mogelijk, ik denk dat je het nu wel bovenaan staat. Dat gaan we zo nog even dubbel checken. Daar kom ik zo op terug. Maar wie weet... Ben je wel aan het eind van, dit, uh, van deze hele reeks van de Black Stories? De nummer 1? Dat het daglicht niet verdragen kan. En natuurlijk gaan we ook weer straks praten over het, het, het, het, het fijne... dat je een vraag kan beantwoorden. En dat is natuurlijk wat slik of snuif je wel eens in het weekend. We zijn nog steeds op zoek naar mensen die daar ervaring mee hebben. Misschien ben je iemand die vol tegen drugsgebruik is. Dan kan je of ja, juist een liefhebber van drugs bent. Laat het ons weten via 0800-1121. Zo kan je direct bij ons in de studio terechtkomen. Dus 0800-1121. 2, 1. En we gaan deze nacht gaan we natuurlijk het ook hebben over ja, sport. En sport die je, nou, ik denk, niet in alle vormen kan zien... maar wel sport die je in dit geval niet heel netjes is. Iedere uitzending bespreken we in de Valspelen van de Week... het sportmoment dat eigenlijk niet door de beugel kon. Een sport die net over het randje ging of zelf veel te ver is gegaan. Dat doen we zoals altijd met sportcommentator Martijn Baars... werkzaam bij Sportnieuws. Goedenacht... Goeienacht. Ja, ja waar, waar gaan we het over hebben? Nou, deze sporter uh, is uh, niet uh, een beetje over het randje... maar uh, veel te ver gegaan, als ik het uh, even in mag haken op jouw uh, inleiding. Mm -hmm. uh, dan gaan we het over, uh, over Conor McGregor. Oké, okay. en voor de mensen die niet gelijk weten wie het is bij de naam? Ja, Conor McGregor is uh, uh, zeg maar de Mike Tyson van het, uh, van het UFC. Uh, UFC is Ultimate Fighting Championship. Nou, heel simpel uitgelegd, daar mag bijna alles. Mm -hmm. uh, ellebogen uitdelen, uh, uh, je mag knietjes uitdelen, je mag uh, meppen, je schoppen, uh, op de grond worstelen. En daar is Conor McGregor zeg maar, de populairste vechter in, in die sport. Hij, uh, hij was um, de wereldkampioen in zowel het verdergewicht, dus het vedergewicht en het lichtgewicht. Het is uh, maar zelden voorgekomen dat zo'n vechter uh, in twee verschillende divisies wereldkampioen was. En uh, dat is eigenlijk Conor McGregor. Hij is daarnaast heel erg um, oudspoken. Dus heel erg, uh, zeg maar, uh, in de showbiz ook uh, te zien. En hij is niet voor niks de notorious, de beruchte. Uh, nee. Al heeft hij als bijnaam. Dus dat zegt denk ik al wel genoeg. Ja, maar wat heeft hij nou precies gedaan deze keer? Nou, hij heeft... Um... Uh, het zo verbruikt bij uh, alles en iedereen... dat iedereen een beetje klaar met hem is. Hij heeft uh, afgelopen zaterdag tijdens een persdag van UFC 223... zo heet dan een event waar gevochten wordt. Daar heeft hij um, uh, uh, met van alles gegroeid richting uh, andere uh, sporters. Dus met een dranghek zelfs en met ijzeren staven. En uh, ja, hij, daar, daarmee is hij veel te ver gegaan. Oké, okay. maar weet je waarom hij dat deed? Was er een soort bewegingsreden daarvoor? Ja, er zijn eigenlijk twee redenen. Um, hij won in 2016 dus die twee um, wereldtitels. Maar heeft sindsdien eigenlijk niet meer gevochten. En wat de UFC dan doet, is die zegt... ja, uh, hartstikke leuk, maar als jij uh, titels niet verdedigt... dan uh, gaan wij gewoon op zoek naar andere vechters... die uh, wel kampioen willen worden. Dus dat gebeurde afgelopen weekend... Dus Noorma uh, um, Nurmagomedov en Max Holloway. Dat zou het nieuwe titelgevecht zijn in de UFC. Mm -hmm. En dan zou McGregor dus zonder te vechten... Zijn nou, dat was één, daar was hij het niet mee eens. En twee is dat zijn uh, sparringpartner, uh, waar waarmee hij dus veel oefent, Lopov heet hij. Die, die werd gepest door Noemar Gomedov, dus een van die nieuwe kampioenen. Nou, daar wilde hij even wraak voor nemen. Dus ging hij met uh, twintig man naar de, naar de persdag en viel die, uh, de bus aan waar Noemar uh, waar Gomedov in zat. Uh, en dat leverde zoveel uh, zooi op dat liefst drie gevechten werden gecanceld voor die avond... omdat er allemaal glas scherven in gezichten terechtkwamen. En hij uh, ja, heeft het helemaal verbruikt daarmee. Ja, maar dit klinkt als een bizar verhaal... maar is dit ook echt zo bizar voor de scene? Of, ja, het klinkt stom te vragen, maar gebeurt dit vaker? Uh, nee, dit gebeurt niet vaker. Het is heel apart. Uh, het, je verwacht het misschien niet... maar uh, in die sport wordt met heel veel respect met elkaar omgegaan... omdat je dus echt op het randje van uh, toelaatbaar... ...vechten uh, balanceert. En de sporters hebben heel veel respect voor elkaar. Alleen de Notorious, dus uh, Conor McGregor zelf... ...die houdt nou eenmaal een beetje van controverse. Die is wel vaker uh, op het randje en er overheen gegaan. Uh, bijvoorbeeld uh, vorig jaar bij Bellator. Een ander gevechtsklasse was zijn landgenoot. Die zou gaan winnen. Die was, had bijna zijn tegenstander knock-out. En hij ging als publiek ging hij gewoon de ring in om het te vieren. Waardoor eigenlijk dat hele gevecht niet meer goed af kon lopen. Dus hij heeft het al vaker geflikt. Uh, en ja, nou is echt ook iedereen met, helemaal klaar met, met Conor McGregor. Ja, hoe, hoe zal gereageerd worden op deze actie van McGregor? Dana White noemde hem al een crimineel. Dus Zullen andere sponsor-deals bijvoorbeeld stoppen? Ja, Dana White is dus inderdaad de UFC-baas. Uh, die heeft altijd voor Conor McGregor gestaan... omdat dat toch wel een, een welkomen uh, karakter was in de sport... Um maar die heeft nu ook gezegd dat hij zich niet meer kan voorstellen... dat uh, hij nog samen gaat werken met uh, Conor McGregor. Dus die heeft misschien wel uh, met één zo'n rare actie zijn hele carrière vergooid. En zelfs de fans die altijd houden van McGregor... omdat hij zo lekker het randje opzoekt. die laten hem massaal in de steek. Die laten bijvoorbeeld op Twitter uh, allemaal weten uh, dat dit gewoon te ver gaat... dat hij de sport in discrediet brengt. Um, hij heeft inmiddels ook al zijn excuses aangeboden... Uh, hij is zelfs gearresteerd geweest omdat hij dus uh, nou ja, uh, met, met dingen liep te gooien en mensen mishandeld heeft. Mm hij -hmm. uh, heeft zich wel um, vrijwillig gemeld bij het politiebureau in New York. Hij heeft ook 40.000 euro moeten betalen om weer vrij te komen. Maar uh, dit zou wel eens het begin van het einde van Conor McGregor kunnen zijn. En dat pas op 30-jarige leeftijd. Ja, maar ik hoor ook wel dat er nog wel een staartje aan vast zit. Dus volgens jou, als ik het hoor, Martijn Baars, uh, is de valspeler van de week Conor McGregor? Ja, honderd uh, Daar kun je niet omheen uh, naar zo'n rare actie die, die hij uh, die die deed afgelopen weekend. Nee. Volgende week uh, gaan we natuurlijk gewoon weer kijken naar uh, de ja, valspeler van de week. Tot dan, zeg ik. Dankjewel. Tot dan. Tot dan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 en all things under the sun bij wat het daglicht niet verdragen kan. En natuurlijk gaan wij eh, eigenlijk een beetje aan de afronding toewerken. Maar niet voordat we jullie hebben voorgesteld... aan de presentatoren van volgende week. Eh, ja, we hoorden al Ismail de Bruin, maar het leuke is... we presenteren de presentatoren van volgende week via hun eigen column. Aan de hand van nieuwsfeiten, zeven zondes... wat natuurlijk bij ons programma past, maar nog vooral hun eigen visie op alles wat om hun heen speelt. Deze week, deze dag, deze nacht... hoor je Jonna Terveer. Veer. Ik wil het even met je hebben over injectables. Dat is de verzamelnaam voor cosmetische behandelingen... waarbij botox is ingespoten of fillers zijn gebruikt. Deze week kwam namelijk in het nieuws... hoeveel cosmetische ingrepen er per jaar in Nederland plaatsvinden. Dat was nog nooit geteld... Tot nu. 400.000. 400.000. Vooral injectables die door jonge vrouwen worden ingespoten... of bij jonge vrouwen worden ingespoten... zoals botox om je rimpels op te vullen... en fillers om van je lippen een zacht sofakussentje te maken. Terwijl ik het nieuws tot me door laat dringen, denk ik aan Megan. Zij is een van de deelnemers van Temptation Island... Het programma dat vanavond weer wordt uitgezonden... en waar vele hoofdzondes begaan worden, zoals lust, afgunst en ijdelheid. Bij Megan ben ik al weken gefascineerd door haar mond. Haar lippen zijn klein, als potloodjes. Waar veel kandidaten niet vies lijken te zijn van ingrepen aan hun uiterlijk... en misschien zelfs wel hun lippen hebben laten opvullen... houdt Megan haar mond puur natuur. In mijn ogen zijn die lippen de jackpot van haar gezicht omgekeerde regenboog. Ik herken ze namelijk. Ook die van mij zijn lang en smal. Lippenstift? Lik ik eraf. Duckface maken? Kan ik niet. Toch heb ik er nooit aan gedacht om mijn lippen op te laten vullen. Mijn lippen kussen elke dag een knappe man en twee lieve meisjes. Mijn lippen sluiten zich om chocolaatjes. Om de rand van een wijnglas. Om de lepel risotto met buffelmozzarella. En dankzij het geluid dat mijn lippen verlaat... hoor je mij volgende week als presentator van... wat het daglicht niet verdragen kan. En Megan? Megan zette onlangs een foto op Instagram. Met opgevulde lippen. Ik hoop maar dat Megans fillers ook haar andere dromen... Mm, vervullen. Jonne Terveer, hoorde je de presentatoren van volgende week? Jonne dus en Ismael de Bruin. Deze week waren het mijzelf, Carnee van den Brink... en natuurlijk Koen van den Braber. Ik wens je nog een fijne nacht, een fijne ochtend... wat het dan ook is voor jou. Uh, ga genieten van de komende programma's. Wij gaan er zo even uit voor het NWS Journaal. En natuurlijk hopen we dat je volgende week weer bij ons bent. Volg ons even op Twitter. Via hashtag daglicht kan je ons vinden wat het daglicht niet verdragen kan. Of via Facebook hebben we ook een pagina. Dan houden we je altijd op de hoogte van alle updates over dit programma. Zeker de moeite waard. Ik wens je een mooie nacht. Fijne dag. Wat het daglicht niet verdragen kan.